We beginnen de Brit Chodesha, pagina 13. Onderaan beginnen we de nieuwe perk Jud Beth 12. Bij het Avar Yeshua Ben Akama bij hem Hashabat. En we termit af, raevu, beter te zeggen, vijachelu, de volgende regel, lichtof, belilot, vijachelu. Punt. Maar hij hij in die tijd, op dat moment, kunnen zeggen. In die tijd, Awaar Yeshua Ben Akama, liep Yeshua tussen de korenvelden. Dus dat, wanneer het nog op het, de koren die, is die ook nog op het veld staan. Ja? Niet, niet in de schuren, maar op het veld. Bij Yoma Shabbat, op de dag van Shabbat. We talmidaaf Raiwo en zijn leerlingen hadden honger. En Wajogelu liek tof. En zij begonnen te plukken. De aren van de arens. Wajogelu. En ze gingen eten. Nou dat weten we ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat. Men mag dat niet doen. Op Shabbat normaal. Men mag dat niet doen. Door de Torah. Die gegeven was. Als eerste fase van het verbond met Hashem dus de fase van het verbond naar vlees was het verboden om op, op in de toesten van Shabbat om werk te doen zoals ook dit uh, plukken uh, in, een, in een veld plukken je moet voorbereiden, je moet het doen op vrijdag, maar niet op sabbat. Regel 2. Wajeruha proshim, wajerm roelo. Hinei, talmedecha osim, volgende regel, eta er loya seba shabbat. En de proshim, de fariseeën, fariseeën, farisees hadden dat gezien. En zij zeiden hem. Nee. Talmiddag zeiden tegen Yeshua. Zie hier. Jouw leerlingen doen wat niet gedaan uh, moet worden op Shabbat. Letterlijk wat niet gedaan wordt op Shabbat. Drie. Wajomer Alechem. Alokeratem. Et asher. Asa. David. De volgende regel. Kashera ev. Vehu. Vanasha. Wajomer En hij in tegen hen. Alokeratem. Jullie hebben toch gelezen. Wat David deed. De koning David deed. Toen hij. En zijn mensen, mannen, honger hadden. Ja, we hebben dat geleerd. Asher fir, Asher ba el beta elokim het lechem apanim, de volgende regel. Asher eineinu mutar lo o lanasha, Ulana lanashaaf, le lo kohanim le Asher ba dat hij kwam in het huis van elokim. De, de plaats waar nog niet geen tempel was, maar wel uh, dat geld als de, de plaats waar elkim was, dus de, de, oog, de priester daar was en de, was de, deze was plat, plaats was uh, speciaal daarvoor bestemd waar zij de tempels zo'n zo dienst hadden, net zoals tempel. Waar je gaat, want de tempel was er nog niet. weten we wel dat de tempel, de eerste tempel bouwde op, mocht opbouwen alleen zijn zoon, ja, Salomo mocht opbouwen, en maar daarvoor was een soort een plaats, was aangewezen ook niet toevallig maar aangewezen in een bepaalde plaats waar het moest zijn Asherba, dat hij kwam hij, David, kwam naar, naar het huis van de Elohim voor Jochale het lechem en Aad de, het die toon, toon de toon, het leg we op hem. De toonbroden. als er een een die niet uh, toegestaan werden, nog aan hem, nog aan zijn mens, mannen te eten. Alleen die, die mochten eten, die kon, mochten eten alleen maar de Kohanim, de priester. Nou, hij had, het, hij had het wel gegeten. We weten wel dat alles is opgebouwd naar een overeenkomst moet alles overeenkomen naar regenschap. De broden heet lechem hapanim. Brood toont broden. Wat staat het, hoe staat het in de in heilige getal? Lechem betekent brood en hapanim. Panim, weten we, Panim is gezicht. Dus de kant van het, de voorkant. Ja, dat is de voorkant, is de kant van de kelim die uh, de priesters wisten aan te trekken het licht naar, via de geset. Dat moest alleen, alleen mocht alleen maar de kohanim, de priesters doen. Maar het volk zelf mocht er niet aankomen, volk als het ware was de Kirim voor vol volk was gezien ten, ten, ten opzichte van de. Uh, in tegenstelling tot de, tot de Kohanim, tot de priesters. Het volk was. Uh, was Kirim de Kabbalah, precies. Zij moesten ontvangen dat de, de Kohanim moesten aantrekken. De priesters moesten aantrekken het licht. Maar de Israël moest het ontvangen. Dat is wat. daarom mochten zij niet eten van de broden die dus aan van de kant van de voorkant van de kant van de daar waar de geseldim waren die, die dat, dat, toe, dat bestemd werd alleen maar voor um, voor de bovenkant. Duidelijk. Altijd moest het brood gelegd worden. Elke keer twaalf broden moesten steeds gelegd worden. De, de andere die gingen uh, steeds elke dag weer nieuwe, weer twaalf broden, permanent dag en nacht moesten die twaalf broden gelegd worden, en de andere die, die mochten zij opeten, die kochten hem, dat was, okay, maar ik bedoel, ja, van Shabbat op Shabbat, precies, hè? van Shabbat op Shabbat, maar het doet er niet toe, maar dan toch wel, eh, mochten zij niet eten, dus, maar hij zegt, nou kijk nou, David heeft dat gegeten, wij halo de volgende pagina, de eerste, de pagina, Karatem, batora, ki Shabatot shabbatot, Akuhanim akohanim, eta shabbat, ba avon. En verder is sech Wat op? En hebben jullie dan niet gelezen in de Torah, laatst staat geschreven, <coughs> dat op Shabbat, dat op Shabbaten meer van Shabbat, dat op Shabbaten de priesters, je halou Shabbat, op de Shabbat en de priesters overtraden de Shabbat in het in heilige. Bamigdash in de tempel. In de tempel hadden ze overtredingen gepleegd. Dus oftewel de Shabbat hadden ze niet, als het ware, uh, niet, niet uh, nageleefd. En het, het, was bij het was hen ook niet als zonde toegerekend. Dus ze hadden bepaalde dingen gedaan. Kijk, ze hebben bijvoorbeeld een vuur aangemaakt, allerlei andere dingen hadden ze gemaakt, mochten het wel, alles mochten ze doen, terwijl normaal, het volk mocht het niet doen, Weet het? waarom mochten, mochten ze dat wel doen, en anderen dat niet mochten doen, omdat ze een kilim die van het geven, ten opzichte van het volk, Israël hadden ze kilim van het geven, hadden ze wel de voorkant, daar was geen, geen gevaar, voor het, werk doen op Shabbat, wat, wat is het gevaar van het werk doen op Shabbat? Dat het, dat het naar de klipot gaat, dat het licht van de Shabbat nach, naar de klipot kan gaan als je dat bepaald werk doet, wat je door de week doet, want door de week hebben we altijd met klipot te maken, alle zes dagen van de week moeten we steeds overwinnen over klipot, maar op Shabbat is er geen klipot. Al ah, maar als de mens natuurlijk zichzelf voorbereidt, als de mens dan niet, Shabbat niet uh, overtreedt. Maar als een mens Shabbat over overtreedt, dan wat gaat het gebeuren? Dan gaat het aantrekken dat al dat licht, of gedeeltelijk wat het ook is, gaat het aantrekken naar de klipot. Nou, dat is dan de hele, het hele geven aan de varkens, als het ja. ware. Dat, dat is wat niet mag natuurlijk. Want al het heilige van het Shabbat moet je, moet je, dat moeten we, moeten zeiden. het volk Israël moest ook, en nu nog steeds, altijd moet aantrekken voor zichzelf en voor de hele wereld. Dat is de, de rol van, de, van de Israël. En dat is dus, Kohanim, de priesters mochten dat wel doen, mochten wel van alles doen daar in de, in de vuur doen en allerlei, en... en uh, over te brengen en uh, dieren uh, te slagen. En waarop? Alles mochten ze wel doen. Waarom? Er was geen gevaar boven de Er was geen gevaar voor hen, want zij, priesters, dat betekent dat zij aantrekken het licht Ja, van de hoge gezet, van de gezet van de zierentien. Dus voor hen was het geen probleem om dat, probleem om dat te doen. Voor Israël wel. Wat is dan verschil nu met de... Waarom mochten dan de leerlingen van Yeshua dat wel doen? Waarom Yeshua dan gaf deze voorbeelden ja, van dat het wel... De priesters mochten dat wel doen en wordt hen niet als zonde toegerekend? Precies, dus dat is zo, heeft ook al laten zien, er zijn mijn, mijn leerlingen, mijn leerlingen, dus die hangen aan mij, dus uh, ik ben de wens om te geven. De wens om te geven betekent, geen gevaar loopt de wens om te geven, dat die dat doet voor eigen buik, dat die dan die arens plukt. ...om voor eigen wens... ...om te ontvangen voor zichzelf... ...en ook zo, mijn leerlingen hebben dat gedaan... ...dus, dan zijn ze net zo... ...van mij, dat zijn... ...negen onderste van de... Uh, ...ketter, dus... ...van de hangen aan de wens... ...om te geven, dus geen... ...probleem eigenlijk... ...wat hen betreft. Zes... ...waar niet om herleg je spookt, door, mijn Kijk nou wat Jezus, dan zegt tegen hem. Nu wat wij al nu al weten. Zes. En ik zeg het aan jullie. Dat er is hier. Iemand die groter is dan de tempel. Want zij hingen, de fariseers. Groot op de tempel. Nou kijk, de tempel en dat allemaal. Die dingen die heilig waren. Dus die dingen van. Uh, door mensenhanden gemaakt, want alle beide tempels waren door mensenhanden gemaakt, gemaakt, door, uh, als zinnenbeeld waren zij van, van de ware tempel, van, uh, Yeshua de, de kracht van de schepper zelf, zijn eigen zoon, die hij het opge, had, voor om eeuwig, uh, en priester we te zijn voor ons. Niet naar vlees, maar naar geest. Daarom zegt hij dat. Kijk nou. Is hier. dat Hier is het veel groter dan. Dan. Dan de tempel. Zes. Zeven. Wel hoe je dat hebt. Maar hoe. Neem maar gees het gafatstieve lozewach lo hirashtem het anakim. Kijk hoe helder het al is dat. Welu je en zouden jullie of indien jullie dat hadden geweten. Maar indien jullie hadden geweten wat is dat dat gezegd is? Gees het zoals gezegd is, uh, in het hele geschreven staat. Gees het in bij monden van een grote priester. Gees het ik heb uh, zin of ik wil gees barmhartigheid, genade wil ik. En niet, en niet de overhanden, niet, overhanden, niet, niet de dieren die geofferd worden. De hele bedoeling was niet de dieren, de dieren, maar de gesen, dat de mens van binnen opgewekt wordt om barmhartigheid, genade, tot genade opgewekt worden. Dat is de hele bedoeling van de tempel, en niet de tempel, de tempel op zichzelf, dat het iets heiligs is, buiten de mens om, buiten het hart van de mens. Als jullie dat geweten zouden hebben, dan, hirash, met dan zouden jullie die onschuldigen niet veroordelen. See? Want zij zijn onschuldig, anekijm betekent niet alleen onschuldigen, men, verraalt, men vertaalt het als onschuldigen, het is nog meer, in de hele getal, makiyin betekent gezuiverde, zij die zuiver zijn, of zij die gezuiverd zijn. Dan zouden jullie geen uh, onschuldigen, zouden jullie niet uh, beschuldigen van het woord rasha, van het woord uh, kwaad spreken over de, uh, de gezuiverde. Waarom zijn de, de leerlingen van Yeshua gezuiverd? Gezuiverd van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Nou, dan mogen ze ook dat doen op Shabbat. Kijk nou wat de consequentie is, wat, het, wat de consequentie is van Yeshua, wat Yeshua zegt ons. Wie zichzelf zuivert, dat betekent wat wij doen, proberen wij ons te zuiveren, ja of niet? dan betekent dat wij ontzuiveren, dat betekent dat wij ook gezuiverd worden. Wie zich verbindt met degene die zuiver is, die wordt ook gezien als gezuiverd. Oké, okay, het is nog niet alles, maar door telkens, wanneer je verbindt jezelf met de zuiveren, dat is je zo, dan, dan ben je ook gezuiverd, word je daardoor gezuiverd. Dan mag je ook op Shabbat doen alles wat je wil. Hè? Waarom? Je mag het licht doen, je moet alle, alle dingen doen, je mag werk doen, alles mag je doen. Waarom? Omdat jij daardoor, door de verbondenheid met die zuiveren, met, met die zoen, dat ga, je gaat het niet, het product van je werk, ga je niet aantrekken, doortrekken, laten profiteren, de klipot. Daar gaat het om, duidelijk, om niet aan de klipot te geven, het heilige wat jij... Und fangt. Acht, 8. ben Adam, hoe gaam Adonah Shabbat? Kijk wat je zegt. Want de zoon van de mens is ook de heer van Shabbat. Hoe kan dat? Laten we even kijken naar de woorden van, van dichtbij. De zoon van de mens is ook de Heer over Shabbat. Shabbat is wat? Shabbat. Shabbat we hebben geleerd, ook in de zogers. Shabbat is mal goed, ja of niet? Mal goed van de wereld het ziel. Dat wij opstegen op Shabbat, opstegen, opstegen we op naar mal goed van de wereld het ziel. Hey, op Shabbat zijn er nog hogere opstegingen op de volgende dag. Uh, maar in ieder geval, Shabbat is dus een goed van de um, um, wereld uitzien. Dat ja, klopt. Het. Uh, de zoon van de mensen. De zoon van de mensen is... De, de zeven onderste of de negen, of de manifestatie van Yeshua als is de wak van de wak. De ja, dus de zeven onderste, kunnen we zeggen. Het lichaam van de zeerampien, ja of niet? Het lichaam van de zeerampien. Ja of niet? We hebben gezegd, de hele, het lichaam, wat, wat zeg ik? De, de zoon van de ketter van de zerenpin. Ja of niet? Zeerend pin, Yeshua is de kracht in, in de manifestatie van deze wereld. Yeshua is de ketter van de zerenpin. pin. Ja of niet? De ketter van de zerenpin. pin. De ketter heeft drie ideeën. De ketter heeft die, die zijn eigen tiens verrot. De negen of kunnen we zeggen negen onderste sferod van de klier ketter van de zierentuin dat is de kracht van de apostelen dus zij hadden, zij hadden zich aangetrokken tot Yeshua, die de ketter is van de zierentuin dus eigenlijk eigenlijk je denkt en uh, zij hadden zich dus aangetrokken aan het lichaam van Yeshua. Dat hebben we gezegd. Een lagere kan alleen maar berekenen het lichaam van een hogere. Een lagere traptreden. Daarom wordt ook gezegd. Dat het lichaam van Yeshua. Dat is wat wij. Het hoofd van Yeshua kunnen we niet berekenen. Maar het lichaam van Yeshua. Kunnen we wel. De mensen wel in staat om te doen. Dat is, dat is wat zijn. Ehm apostelen, zij hadden dus ook zijn lichaam bekleed, betekent Yeshua is de hele klie, eigenlijk de hele klieketter, let op. Als wij zeggen, we hebben geleerd, herinner je nog in het begin van het priet gelash, hebben we hebben geleerd dat Yeshua dat bestaat uit twee delen. Klieketter, die bestaat uit twee delen. Bovenste klie, bovenste deel, het boven, bovenste deel van de klieketter is Yeshua in zijn verhouding tot de schepper, dus als de zoon van God, ja, de zoon van Elohim, de zoon van de Bina. En de onderste, het onderste gedeelte van, de, van Yeshua is, de zoon van de mensen, ja dus niet? Nou, dus dat, zijn, dat is dus de zoon van de mensen, dat is de onderste gedeelte van de, van de ketter, oftewel Yeshua in zijn verhouding tot de mensen mensheid, Dat is wat hij zegt, let op. Wat zegt hij in de regel in, de, in het vers 8? Ik ben Adam, want de zoon van de mens. Dat is de zoon van de mens. De zoon van de mens, oftewel de zeven onderste van de ketter van de Zerampine, of kan je zeggen negen onderste. Als wij zeggen zeven onderste. Wat is het verschil tussen zeggen, de zeggen zeven onderste of de negen onderste? Als we zeggen zeven onderste bedoelen wij dan de partsofim, partsof van vanaf de tweede tsimtsum. Ja? Of, of, of als we zeggen negen, van de, dan zeggen we dan van de eerste Dat Doet er niet toe. Belangrijk is dat er twee delen zijn. Er. Dus wat zegt u ons? Dat de zoon van de mens, oftewel de. Zat, de zeven onderste van de ketter van de zeer pin. Of negen kan je zeggen. Onderste van het. Die is ook de heer over de Shabbat. Wat betekent heer zijn. Over iets betekent een traptreden hoger zijn. Of één of meer traptreden hoger zijn. Ja of niet? Shabbat, de Shabbat is. De macht van de. Atziel. En de zoon van de mens. Is, de, is het niveau van zeven onderste van de ketter van de zeer en ja, Dat betekent dat ook de Heer over Shabbat is boven, staat boven de Shabbat. Eigenvoudig wanneer je Kabbalah leert, dat je weet de verhoudingen. Wat is de verhouding? Wie is hoger? Wie is lager? Wie op de, ho op de traptreden van de boom des levens hoger is, die is hoger dan ten aanzien van de ander. He. Maar we hebben ook geleerd dat op Shabbat zelf, ochtends, bij de eerste bid, eerste gebed, uh, maar goed, die steegt ook hoger en hoger. En dan is het zelfs, kan het zelfs opstegen tot Abu ja? En zelfs tot. Uh, tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot uh, Arikantien, herinner je nog? Nou, hoe kan dat helemaal goed? Dan wordt het zo hoger. Maar goed gaat dan tot bijna tot Abu en bijna tot Arikantien. Maar maar goed gaat niet uit, apart omhoog. Als maar goed gaat, op, van de absolute gaat omhoog. Dan betekent dat de hele, samen met haar, ook de hele boom des levens steegt op. Dus ook de Ziran ook stijgt ook nog hoger, ja of niet? Dus alles dan gaat omhoog. Als de malgoed van de Atsilut gaat omhoog, dan betekent dat ook de zoon, de zoon van de mens, die gaat ook weer omhoog, want dat is, hij bekleedt Yeshua dus als de zoon van de mens, die bekleedt de zeven onderste van de ketter van de zieren pijn, Zieren pijn is altijd hoger dan de malgoed. En altijd blijft in dezelfde verhouding tot de maghoed. En, er zijn wel verschuivingen, dan, dan, maar, maar dan altijd blijft het wel, als maghoed opsteegt, dan natuurlijk ook de, wat boven is, stijgt ook in dezelfde mate, ook omhoog, de hele boom des levens. Dus wat Yeshua had gezegd eigenlijk, dat de zoon van de mens is ook de heer over de Shabbat. Nu weten we wat hij had gezegd. 9. Nou moet je dan zich schikken aan de Shabbat. Natuurlijk de Heer <coughs> hoeft niet te schikken aan iets wat lager is dan hij. 9. Vayavor Misham El Beta Kneset shalahem. En hij uh, ging daar vandaan. Ging. Uh, Passierde. Voorbij ging. Of ging. Nee, Passierde. Euh, naar. Liep. Kan je ook zeggen. Liep. Naar hun. Synagoge. Beta knesset. Kien. Hene, sham. ish We hado, i washa, i washa. Volgende regel. Wees aluwu amotar lur poba shabbat. Le man im tsaou Alav arilot Dvarim Kijk wat je zegt Tien. Tim. Wee sham en zihir daar in de in de Is daar was een man. Wie door Yeshua in zijn hand is uh, droog, droog, droge hand, betekent ik wat of droog, uitgedroogd. Wie zal lopen en ze vroegen hem, ze vroegen Yeshua, en de hij gek? Vroegen ze. Hamutar lir poba Shabbat is het nou geoorloofd om op Shabbat? ...genezingen te doen. Lema'an ...zauwalaaf allilud ...om bij hem ...om uh, hem ...om hem aan te klagen. Dus bij hem, om bij hem ...letterlijk om bij hem uh, ...rare dingen in hem uh, ...te vinden. Dus te vinden bij hem ...dingen die, wat hij zou zeggen, dat het niet reemt met ...hun wet. Dus met de wet naar, het, naar ...vlees, hoe zij hebben uh, geïnterpreteerd de woorden van Moshe. Duidelijk, moet je niet denken dat het allemaal. Uh, ze begrepen alleen niet wat Moshe had gezegd. Daarom hadden ze allerlei regeltjes bedacht. Dus ze wilden hem dus te pakken krijgen om hem aan te klagen. 11. Wajomer, hem... De volgende regel. Hayesh, Bahem, Adam. Asherlo, Kevis, Echade. Vedafal, Babor, Bashabad. Velo, Yahazik, Bo, Vajalehim. Vajomer, Lehim, en hij Hayesh, Bahem, hebben jullie mens? Die een uh, schaapje heeft. Wanneer dat schaapje, zou so vallen in een in een um, oh, hol of in een in een in een kuil. Op Shabbat. Wilo, je bo, En dat, dat men die, dat, dat, scha dat schaapje, dat men hem niet zouden grepen om eruit te halen uit die kuil. Mag toch niet, ja? Mag toch niet? Maar zou men dat wel niet doen als iemand één schaapje heeft? En die valt dan in een keil, zou men dan niet helpen een, een, een, een schapje om met hem eruit te halen? Twaalf. kara adam keves. Lachen mutar la En hoe belangrijker, hoe dierbaarder, hoe belangrijker is de mens. Ja, hoe dierbaarder is de mens dan een schaap. De mens is veel meer waard dan een schaap. Lardar Daarom is het geoorloofd om het goede te doen op de shabbat. Interessant is hier, maar opeens komen bij mij iets op wat ik... ...al uh, niet meer... ...gewoon... In, ...interessant, iets bij mij opkomt... ...en ik wil het aan jullie dat misschien vertellen... ...dat... Um, ...ik had hier... ...in Amsterdam... Ja, ...taalmoed geleerd... Ja, ...met, met uh, traditionele... ...Arabisch... ...en ik had regelmatig lessen gehad... ...ook bij een familie... Uh, een grote raaf was hier, een Amerikaanse raaf, was hier vele jaren met zijn vrouwen en wij waren goeie, goed bevriend. Ook mijn vrouw was ook bevriend met, met, met zijn vrouw en hielp vaak, Met keuken, met veel kinderen en alles. En uh, we werden uitgenodigd voor Pessach, ja? daar bij hen. En, uh, de hele familie was vol, de hele zaal bij hen thuis was vol in Amsterdam-Zuid. En was, was het op de laatste dag van de Pessach ja? De laatste dag op de Pessach van de was. En ik was net, net begonnen... Tweede dag. Tweede dag van de Pessach ja. En ik was net begonnen met de Kabbala leren. Nog met de hoed, ja, zoals het ja, was nog... Uh, alles helemaal aangekleed. Helemaal als hen. En met alles erop en daaraan, Helemaal. En uh, we kwamen daar op dit, op dit, op dit de Pesach. Maar de Kabbalah werkte al in mij. En. Uh, na het eten. Dus het, iemand vertelt dit. En iemand vertelt dat. En dan opeens. Doe ik mijn vingertje omhoog. En dan wilde ik ook iets vertellen. Oké. Okay, dus dat was het. Is dus de grote raaf die gaf met de ruimte en iedereen hoorde wat ik zeg. Mijn vrouw zit hier tegenover en zei, ze, als ik iets vertel niet, niet correct, moet je me dat even corrigeren, want jij was erbij. En uh, toen uh, vertelde ik iets van, um, van wat wij ook leren. Dat er bestaat, alles bestaat uit het inwendige en uitwendige. Alles wat in de wereld is, bestaat uit uitwendige en uitinwendige. Ook het volk Israël bestaat uit uitwendige en inwendige. Je moet je voorstellen, daar zitten, zaten alleen maar en de zonen van rabbis, allemaal van het absoluut topniveau van het echt orthodoxe wereld, die ook kennis, enorme kennis van de Torah hadden hij is ook hij is zo iemand dat, hij, hij, hij woonde ook in, in Jeruzalem. en over hem, over hem wordt verteld dat hij was, een, is ook een van de grootste in, uh, in de Talmud, überhaupt, een grote Talmud geleerde van deze tijd en ik sta op, dus en ik vertel dat eenvoudig van alles bestaat uit het Inwendige, nou, het wendige. ook het volk Israël bestaat, nee, eerst had ik zo gezegd, er bestaat het volk Israël, dat inwendige, het inwendige gedeelte van de wereld is, let op hoe ik dat opgebouwd had, dat was een jaar of, uh, ja, hoeveel, een jaar of 19 jaar geleden of zoiets, nou, Tien jaar geleden, 10 jaar geleden, zoiets, nou, dus alles bestaat uit inwendige en uitwendige bestaat in Israël, is het uit inwende, het inwendige gedeelte van de mensheid. En de volkeren der wereld, dat is het uitwendige gedeelte van de mensheid. Ze horen dat allemaal. Natuurlijk, het is prettig om dat te horen. Maar dan ga ik verder, zeg ik, ook in Israël bestaat alles, in elk, alles bestaat uit deze, deze twee elementen, twee, twee delen ook in Israël zeg ik bestaat ook. Israël bestaat ook. In binnen Israël bestaat, bestaat het inwendige en uitwendige gedeelte. Het inwendige gedeelte in Israël is de, het gedeelte van Israël die dat de Torah leert. En het uitwendige gedeelte is het Israël mensen uit Israël. Die geen Torah leren. Ook dat. Ik hoor dat iedereen kijkt met een smile. Iedereen kijkt natuurlijk geweldig. Want zij allemaal weten van de Torah. Hun leven doen ze de Torah. En noem maar op. Geweldig. Dat accepteren ze dat. Iedereen lacht. En iedereen voelt zich geweldig. En dan zeg ik. Maar ook nu. Die, dat inwendige gedeelte van Israël. Ook dat is verdeeld in tweeën. Het inwendige gedeelte van Israël, dus die, die die de Torah leren, ook zij verdeeld zijn in tweeën, ik zeg. De ene leert de Torah uitwendige Torah, en de andere gedeelte, erg weinig daarvan leren, alleen maar de inwendige de Torah, dus de Torah de Zorger en uh, Kabbalah leren ze. dat is het inwendige gedeelte. ...van het volk Israël. En dat gedeelte... ...dat eigenlijk... ...inwendig ten opzichte van... ...die boeren... ja, ...de boerenjoden zijn... ...dat zij zijn... ...toch wel uitwendig... ...ten opzichte van zij die de Kabbala leren. Ja? Dat hoort eens even... <lacht> ...natuurlijk, wat kan je zeggen dan? <lacht> en, ja, en dan had ik ook gezegd... Tegen, ja, maar had ik nog iets gezegd, had ik dus gezegd dat, uh, dus op de schaal van de mensheid, zeg ik ook dus, dat de joden dus hebben meer verantwoordelijkheid, het is een inwendige gedeelte van de wereld, en daaronder zitten de volkeren der wereld. Dan heeft de rabbi mij gevraagd, en ze weten van logica veel beter dan ik natuurlijk, logische gevolgtrekkingen en, uh, hij had me gevraagd maar waar zitten dan de rechtvaardigen van de volkeren ten opzichte van de uh, ongeletterde joden ik zeg die zitten onder de ongeletterde joden onder de hij zegt nee maar er zijn joden die dan grote zonder zijn ja waar zitten dan de rechtvaardigen ik zeg daaronder dus je kan niet dat als, als een jood uh, bijvoorbeeld uh, zonder is... betekent dat hij dom is. Dat hij zijn verantwoordelijkheden niet wil dragen. Duidelijk. Maar dat betekent niet dat, dat kwalitatief... Dat hij, dat hij dan uh, ook uh, onder de volkeren der wereld zit. Goed opletten wat, wat interessant is. Dus, iets wat geweldig was daarna. Dus hij zegt... Dus jij wil zeggen, hij zegt tegen mij, dus jij wil zeggen dat de laagste in het, in laagste jood, is, is qua structuur zit dus boven de, iemand die de hoogste van de volkeren der wereld is, geestelijk in geestelijke opzicht natuurlijk. Ik zeg natuurlijk is het zo, want wij weten dat Israël is het roos, behoort bij het hoofd. Nou, de laagste punt van het hoofd is altijd hoger dan de hoogste punt van het lijf, ja of niet? oké okay, dat dat, dat dat, ik zeg ja Dus de, de, de meest lage van de, van het, van de joden is, de, is groter dan de hoogste van de niet-joden in de geestelijke opzicht ik zeg ja Kijk, dan komt er een vraag, let op. Een vraag komt, zoiets wat ik nu zie, wat, wat, wat die fariseers die vragen, Yeshua, dat was ook aan mij vraag gesteld. Terwijl ik was in het midden, te midden van deze zwarte pakken, eh, wordt ingepakt door die zwarte pakken, en ik zelf was ook in de zwarte pak, en precies was niet te onderscheiden van hen. Dan zegt hij eraf, en... Wie is groter, Joske, Joske, of een rechtvaardige van de wereld, of iemand uit de wereld, laten we zeggen een heilige van de wereld, van de volkeren der wereld? Wie is hoger, Joske? Dus de laagste jood die er is, die er was, iemand die de verrader van het joodse volk, ja, iemand die dus waardoor het hele volk vervolgd werd, zoveel jaren en zoveel, zoveel als honderden jaren vervolgd werd, zoveel ellende werd van die Joske, ja, van die kleinste, laagste, van iemand die, nou, lager kan niet dan, dan Joske van het Joodse volk. Ja, hij was geboren als Jood, maar het is een verschrikking voor Joden. Wie is groter. Ja, Luba, wie is groter, wat je had gezegd? Dat hadden ze mij willen pakken. Wie is groter, de Jooschke, die die, die die verschrikking is van een Jood? Of een hoog, de hoogste heilige van de volkeren? En ik had gezegd, natuurlijk het Te midden van de... <laughs> en toen had ik nog, toen had ik nog niet, niet uh, over het Brit gedacht. Waarom heb ik het ook zo gezegd, dat wist ik absoluut niet. Maar qua structuur, dus ik kon, ik kon het niet verdraaien, want wij hebben geleerd dat Joden zijn de roos en de roche, het hoofd van de parsoef van de mensen. Dat betekent niet dat zij voor millimeter beter zijn dan anderen. Absoluut niet, maar, want heb je hoofd nodig, heb je lichaam nodig, zonder lichaam heb je ook niets. Heb je hebt alleen maar het hoofd, wat heb je het hoofd zonder lichaam. Je kan je zoveel mooie gedachten hebben, maar als je lichaam niet hebt, of als je voetjes niet hebt, alles is nodig. Maar wat ik bedoel, wat ik bedoel is dat iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, maar het hoofd komt van, van Israël. Dan betekent dat je kan niet iemand uitsluiten, zelfs zo'n schurk als uh, de grootste schurk van allen, zoals Yeshua in hun ogen is. Je kan niet uitsluiten, het is al gejoerd geweest. Dus hij moet ook groter zijn dan alle overigen, en kijk dat, dat ik het toch wel niet gelogen, dat alle overigen, dat de, de mensen, de de grootste van de wereld, van de volkeren der wereld, hebben toch Yeshua aangenomen als de groter dan hen, als hun koning, ja of niet? Heb ik niet gelogen. En wat denk je dan, was opeens, ze hadden niet, er was geen protest. En geen protest, geen dit, en het was zo, weet je, hoe was het dat? En opeens, Stonden die, de ene staat op, de andere staat op, en ze verlaten de zaal. Dat was zijn eigen huis. En ze stonden één achter elkaar, zo'n eentje weg, en de andere met hun vrouwen, met hun kinderen. En opeens was het leeg, en ik zit tegenover hem. Hm. Tegenover die grote rabbi, die ik toch wel gedacht had, nou, dat hij zo misschien... En opeens kwam ik naar hem toe, en ik kwam hem naast hem zitten en ik had hem iets gezegd van een klein stukje nog doordouwen en dan is, ja, dan is het onze studie heeft zin anders is het net als dood Zo heb ik hem gezegd maar zijn gezicht was onderdringbaar hij kon natuurlijk dat niet deze, deze revolutie in zichzelf uh, Doorvoeren, waar maken. Terwijl over Yeshua had ik toen absoluut nog niet gedacht. Hè, weet je. Laatste, laatste en dat was de laatste <laughs> Pesach, de laatste Pesach met de orthodoxen. Ik kwam vanaf dat moment, ik kwam niet meer naar synagoge, ook niet meer naar de, ja, niet meer naar, naar niet nog, nog kwam er niet Waar naartoe? Naar de Portugezen, naar de Portugezen. Ja, nog een paar ja, keer misschien kan ik doen. Maar niet meer naar ja. Pesach, niet meer, naar, Pesig, niet meer naar, naar hen. En heb ik met hem ook geen contact meer gehad. Maar, so, maar dat is opeens kwam bij mij dat op. Van hoe zij wilden mij te pakken krijgen, weet je. Dat, want wie zou durven zeggen dat Joske is... Groter dan de grote rechtvaardige van de wereld. Negen jaar geleden, negen jaar geleden was het pas. Kan je, je voorstellen? Hoe, hoe, geweld, hoe wij, welke weg wij meemaken. Nou, negen, negen jaar geleden, nog, nog, geen, nog geen negen jaar geleden denk ik. Ja, welke weg passeren wij wanneer wij laten ons leden door een stukje heilige geest. En de zoger de interne die ons transformeert in wat men van ons wil maken. Hey, dat is de ware vrijheid. De verkregen van de ware vrijheid. Maar dat is ook bij hem. See, we zien wel dat het ook bij hem in de eerste instantie, bij hem werd het, uh, hem werd het ook dus um, en natuurlijk in zijn tijd, in uh, was het natuurlijk heel iets anders dan omdat hun uh, slimme woorden om die te kunnen uh, pareren en uitleggen hij probeerde hen nog uitleggen zie. dertien waarom er elga is beschot het Ota, vaterapé, vatachav, kiyado, achere. Twa jomere laïs, en hij zei te heidemens, pashot et jadecha. Strek je hand uit. Vaifshot, ota, en hij strek, strek. En hij strekte zijn hand en strekte haar uit. Wat rappe, en hij werd en het werd genezen. Wat We achaf en is geworden weer als zijn andere hand. Dubbele punt. Zie dat. Wat betekent die twee handen? De ene is droog en de andere is en de andere is normaal. Dat hij had geen twee lijnen, hij kon niet, hij, wat was zijn ziekte? Zijn ziekte was alleen maar in één lijn werkte hij. dat is de ziekte van hem. Zij, zij zagen deze ziekte niet. Deze mens zag bij zichzelf wel de ziekte, hij was wel klaar om ge, genezen te worden, om beide handen te, te hebben, en gezet en Gworod, chassadim en Gworot. Hij wilde wel genezen worden. En zij vroegen hem. Zeggen ze nee. Waarom moeten wij dat doen? Mag het wel? Mag natuurlijk. Mag het niet in hun ogen. Dat, want dat zij werken alleen maar in één lijn. Ze weten niet van, um, van werken in twee lijnen. Maar hij heeft hem, deze mens, genezen. Betekent de andere hand heeft hij hem genezen heeft zegt strek je hand uit uitstrijken je hand betekent maken. de hand, de hand uitstrijken betekent recht maken je hand, je hebt dan drie delen van je hand drie delen van je hand volledige partsoef, tien sfeerot van je hand, ook tien sfeerot dat, dat, dat tweede hand, dat bij hem uh, uitgedroogd was. Zo so, so te zien, zo so te zien is de linkerhand, geen voor rot. de linkerhand, en dat is uitgedroogd, want zonder chassadim, is, is het droog, kan men niets ontvangen, dat is net of geen leven daarin is. Wat Yeshua heeft gedaan, heeft hem gezegd, op de manier dat hij hem te ges, bij hem had opgewekt op deze mens. Bij deze mens. Gesedien, genade. Want dat hij, zegt hij toch wel in het vers 7. Hij zegt dat wat in, door de woorden, door de mon, bij monden van een uh, grote profeet in de, in de Tanakh. Zegt hij dan, gesed gevatste, ik wil gesed. En niet jullie... Uh, offers die jullie brengen. En dat interesseert me niet, de schepper zegt. Alleen de geesten. Wek jezelf de geesten bij jezelf op. Dan word je ook genezen. Dus ook bij deze man, die daar, hij vroeg hem, zei tegen hem: strek je hand uit. Betekent, vertrouw erop. Vertrouw erop dat jij kan. Um, genezen worden. Want anders zou hij niet strekken zijn hand uit. Zou dus zeggen, nou, ik, hoe kan ik mijn hand uitstrekken? Ik kan het niet. Het, begint, maar het, het feit dat hij dat deed, betekent dat hij vertrouwde erop. Vertrouwen betekent geset op te, betekent chassadim aan te trekken. En dan wordt de mens genezen. Wie heeft deze man genezen? Hij zelf. Hij zelf door zich aangetrokken te voelen tot Yeshua. Zie je? Dat? Wie heeft hem genezen? Yeshua, hij zelf, maar Hij zelf door vertrouwen op Yeshua. Ja? Door op te trekken naar Yeshua, dat heeft hij Hassadim aangetrokken. Hoe kunnen we dat zien? Hoe kunnen we dat zien? Hoe kunnen we dat zien uit de tekst? Dat hij inderdaad heeft uh, zich aangetrokken of naar Jeshua toe. Wat Jeshua heeft hem gezegd, strek je hand uit. De handen bevinden zich waar? Op het niveau van normaal, op het niveau van het lichaam. Ja of niet? Of het hangt ergens. Onder. In het, de plaats waar wat nehi is. Daar waar de onderstel is. Wat onderstel is. Ja of niet? Wat hij Jezus had gezegd. Strek je hand uit. Dat hand. Dat linkerhand. Hoogstwaarschijnlijk is dat. Ik zeg het even. Maar dat hij moest dat optrekken. Omhoog. Van de kant, van de plaats van Geset, Gvoratje van het lichaam. Het hand kan je altijd optrekken. En dan oh, heeft hij dan het hand opgetrokken naar de kliker. Hij raakte, de, raakte Yeshua aan. Man. Dus hij heeft man opgetrokken, man omhoog deed naar de klieketter, naar de kliketter. Daardoor ontving je Gesadin. En chassadim is de zegening. En de chassadim is, uh, heeft, is net als water, ja, we hebben geleerd, water, vloeistof, iets wat leven geeft. En dat vulde zijn hand, dat uitgedroogd wordt, uitgemergeld was. Zijn hand was, zonder chassadim is het geen leven. Droog. En zijn hand ontving dat deze, die chassadim en zijn hand werd, net zoals, staat het geschreven, keerde terug en werd, is geworden net zoals zijn andere hand, dus net zoals de hand, andere hand, omdat de andere hand is wel chassadim, hij heeft wel chassadim, de rechterhand. En nu de linkerhand ontving ook chassadim, hij heeft ook de, hij heeft ook de chassadim, dan natuurlijk gochma, maar wel ook chassadien. Het, het hele probleem van die, deze hand was het ontbreken van chassadien. Je moet ook en, eerst kunnen bewegen voor je gezegd ja. eh, krijgen, omhoog dus ja. naar je eigen Ja, dat, dat is wat hij de innerlijke beweging heeft gemaakt, deze man. Dus hij vertrouwde op wat Yeshua had gezegd. Van binnen, hij vertrouwde daarop. En uh, dan, uh, dan deed hij ook deze beweging van binnen. En ontving dan de chassadim en uh, zijn hand ging dan, oftewel ontving hij dan chassadim in zijn linkerhand, in zijn linkerhand ging werken. Dus het goede, dat is wat hij zegt, het goede. geestelijk en... en dat het in werkelijkheid ook plaatsvond... daar heb ik ook geen twijfels eraan. Maar dat is, begrijp je, dat is voor mij geen wonder. Let op, dat is voor, voor ons is geen wonder. Kijk, dat is waar zij groot opgaan... wat voor normale mensen, religieuze mensen... dat is het wonder. Juist wat zij met hun ogen zien dat het wonder is. Voor, voor mij is het juist geen teken van het wonder. Geen wel wonder vindt plaats... Anders dan het eerst vindt plaats binnen de mens. En dan vindt het ook plaats buiten de, buiten de mens. Begrijp je wat ik bedoel? Dus wat ik had gezegd ook, dat Yeshua niet, moet je niet denken dat Yeshua dat deed, dat een de mens dat van buiten genezen werd, betekent dat Yeshua deed bij de mens um, um, wonderen doen van binnen. En wat van buiten is, interesseert mij absoluut niet. Voor mij is het geen teken van wonderen. Duidelijk. Voor ons moet het geen teken van wonderen zijn. Alleen, wonder, het wonder is um, wat binnen de mens uh, plaatsvindt. Alleen dat is, de, dat is het wonder. En dan, de rest vindt plaats ook in het uiterlijk. Dat moeten wij niet ik heb ook daar bijvoorbeeld geen twijfels aan, maar het is niet het is niet de essentie van de genezing genezing van Joshua is het innerlijke genezing en wat buiten gebeurt natuurlijk had die de kracht oh ja, de zuiverheidskracht, het kracht het uh, graad dat, dat geen onvoorstelbaar voor ons niet eens, we kunnen het niet eens voorstellen wat het is de kracht van het geven dat is natuurlijk net als schepper dat dit natuurlijk dat dit alles kan ook fysiek kan het ook kan plaats gehad hebben natuurlijk is het maar dat is niet voor ons niet een niet een, niet een een bewijs voor ons bewijs is het innerlijke de innerlijke correctie dat is voor ons het bewijs en wat dat wat dit betreft is het een, um, uh, Belangrijk is ook in de nachtles, dat ik het ook uh, iets gezien, dat het misschien handig is, dat de reding, zoals we dat zien nu, met de genezing van deze man in de synagoge, dat de reding komt alleen maar van binnen. Dat is belangrijk om te dat is wat wij leren hier in deze, en in deze les. En dat wij steeds moeten ons doordro doordrongen worden door dat feit dat de, de reding, de genezing dezelfde, de reding komt alleen maar van binnen. Niet van buiten moet je weten wat er ook gebeurt van buiten. Van buiten komt geen reding. De reding komt altijd van binnen. Yeshua redt en de mens, ook de wonderen, altijd van binnen vinden plaats. En als gevolg van de reding, wat een stukje reding dat de mens ontvangt, of genezing, geestelijk, dat de mens, die de mens ontvangt van binnen, gaat de mens dan, die mens, gaat dan ook zien... In de buitenwereld wordt ook dan ziende. Dus hij gaat ook een stukje van de buitenwereld zien als, alsof de wereld anders is geworden. Begrijp je dat? Niets is van niets veranderd in de wereld, iets wat er niet geweest was. In de zes dagen, de eerste zes dagen. Alleen de mens, wanneer de mens van binnen een stukje redding ontvangt door zijn verbondenheid met Jezus. Daardoor gaat ook buiten jou om, jouw wereld, hoe jij dat ziet, de buitenwereld, die ook transformeert zich in de verhouding, in dezelfde verhouding zoals jouw innerlijke wereld is nu ge, gecorrigeerd is. In dezelfde mate ga je dat ook zien in de buitenwereld. Dus dat is, is het wonder van buiten. Men zegt ook, wonder gebeurt van buiten. Het is altijd, let op, het is altijd een wonder van binnen de mens. Door zijn correcties, door zijn werk aan zichzelf. Correctie, een stukje correctie is plaatsgevonden, heeft plaatsgevonden. En dan ga je dan zien, in dezelfde stukje mate van de correctie die je gemaakt hebt binnen jezelf. Kan je het ook zien in de buitenwereld opeens. En dat is net of een wonder van buiten is gebeurd. Maar het is niet buiten. Niets van buiten gebeurde, duidelijk. Niets is veranderd van buiten. Alles is net zoals het geweest was. De Rietzee is nooit, is nooit, nooit uh, uh, gespleten was. Het was alleen maar door de kracht van het geloof van het volk Israël dat toen zij uh, Durfden allemaal gewoon de zee in gaan Omdat zij hadden geen andere keuze eigenlijk. Ja, achter hen. is dus geen vluchten. Konden ze niet meer vluchten. Daar die, die Egyptenaren. Oftewel die klipot Hier zijn de bergen. Kan je nergens naartoe. Niet naar rechts, niet naar links Wat moet je doen? Alleen maar geloof opdoen van. Nou, een nieuw. Geloof ik absoluut in dat. En dan kwam het in hun, door hun eigen correcties, kwam het ook van buiten, kwam ook dat spleten van de rietzij. Duidelijk, alleen door de innerlijke wonder, het innerlijke, over de innerlijke overwinning, komt iets van buiten ook, eh, een wonder of een projectie van de wonder, want de mens bepaalt iets, en niet de buiten, buiten eh, dat plaatje een stukken natuur. Dat veel lager ligt. Bijzonder lager ligt dan de ziel van de mens. De mens is de heerser over de natuur. En niet de natuur. In de natuur moet iets wonder plaatsvinden. Buiten de mens om. En de mens moet rekenen op een zekere wonder van buiten. Dat is mens onterend. Om zo so te denken dat iets van buiten. Dat iets wat materieels. Dat het wonderen kan verrichten, of uh, veroorzaken wonder. Nee? Absoluut onmogelijk is. Alle wetten van de wereld, let op, alle wereld, wereld, wetten van de natuur, zijn eens en voor altijd, dus tot de gmartikon, zijn ingesteld door de kracht van Hashem. Door de, duidelijk, al de fysieke, wereld, fysieke wereld, uh, wetten, de wetten van uh, natuurwetten, zijn allemaal projectie van de, van de wetten van het heelal, absoluut, eigenlijk, absoluut hetzelfde weer, absoluut, begrepen? Dus absoluut hetzelfde plus minus, allemaal hetzelfde, natuur, chemie, chemie. alles is uh, projectie van de wetten van het heelal. Dus wat kan het hier wie hoopt hier op aarde op wonderen dat het wonderen gebeuren dat uh, misschien ja, iets door, mijn, door het wonderen dat iets fysieks van buiten, of door bepaalde manipulaties, door zwarte krachten of wat dan ook, of de goede krachten, dat er iets van buiten in de natuur zou zich veranderen. Ja. Bijvoorbeeld een tafel, de tafel zou dan op zijn poten, van zijn poten komen omdraaien en de poten omhoog zou kunnen zijn en dat dan allemaal door mijn eigen krachten dat ik van binnen dat doe. Dat is allemaal onzin. Dat ze wel wonderen doen. Absoluut uh, rare zaak. Wat allemaal uh, tegen de schepper ingaat. Tegen de wetten van zijn wetten van het heelal. Want ook de natuurwetten zijn allemaal, allemaal 100% heilig. Duidelijk. Alleen de wonderen gebeuren waar? Binnen de mens. De redding vindt plaats altijd? Binnen de mens. Yeshua redt de mens altijd? Binnen. Zich binnen de mens. Duidelijk. En daarna, dat daarna, zijn hand, de, de hand van de mens uit, uitgestrekt wordt, andere dingen worden dan plaatsvinden. Dat is het gevolg van de innerlijke redding. Anders moet je kijken, nou, welke reden, reden, reden, reden van de mensen, van die arme mensen die dan naar uh, Lourdes, ja, Lourdes in Frankrijk, dat ze dan, ik heb het gezien, zo'n rijen honderden kilometer, kilometers rijden en rijden van die mensen die op hun rolstoel daar naartoe naar die Madonna weet ik, daar een, helige, een of een helige um, uh, sculptuur daar een plaat het, dat het een beeld staat van, een, van deze Bernadette van zijn leuke, leuke vrouw was natuurlijk was een waarschijnlijk was het natuurlijk een, een zeer, zeer fijne vrouw, dat zij zelf wel werk gedaan had, maar dat men op haar rekent, begrijp je dat? Daarom, daarom al die uh, oneindelijke rijen van al die mensen op rolstoelen, gaan daar naartoe en gaan heen, en gebeurt er niets, begrijp je, waarom niet? Omdat... Van binnen moeten zij de, de, deze verbinding zoeken. En niet zoeken verbinding met, met een vloerman, ja, met, met, man, met een man op een vloer, begrijp je? of een vrouw op een vloer. Begrijp je? Maar de baas zelf, de eerste, de eerste schakel. wie is de, heeft de kracht om genezen? Ja? Een leerling van een leerling van een leerling van een leerling, of weet ik veel, ja, wie heeft de kracht? Om dat te genezen. Alleen Yeshua. Alleen Jeshua is de wens om te, te geven. En niet uh, Bernadette. En ze was een schaat van een meid. Heel, ze heeft waarschijnlijk uh, enorme uh, opofferingsgezin. Enorme dingen uh, had ze gedaan. Maar zij was ook absoluut net zo afhankelijk van de zegen van Yeshua. Als al die rijen van, me, me, van mensen die op rolstoel, rolstoel bij haar komen om haar bij haar wonderen te doen, te zien dat zij door haar genezen zullen worden, Begrijp je? maar zij gaan dat doen, waarom? Omdat men wil altijd zien van buiten iets, men kijkt naar dat beeldje van haar dat beeldje van haar en ah, dat Men kan men zien. Yeshua kan men niet zien. Men kan niet zien. Ook al die natuurlijk beelden. Prachtige beelden van Yeshua. Eh, op die, als kunststukken. Nou geniet, geniet ik veel van. Als kunststuk. Maar Yeshua kan men nooit zien. Je kan men voelen. Voelen Yeshua wel. Maar dan via binnen. van de binnenkant. Regelmatig. Elke dag. Heb ik zijn genezing. Ervaar ik elke dag. En niet meer, meerdere malen. Je hoeft niet naar Frankrijk. Je hoeft niet naar Lourdes. Ja, ik zit hier op een zolderkamertje. En soms lopen we dan in een vondelpark. Mijn vrouw weet niet eens dat ik gered word. Weet mm je? -hmm. Ik loop gewoon op een vondelpark. Of gaan we ergens, ergens waar dan ook. En van binnen maak ik dan een uh, zeeboek. Veroorzaak ik dan een En ik voel dat ik gered word. Ja, steeds, steeds. Stukje, stukje bij stukje. Niet in één keer... Uh, Eén keer direct uh, zo gered worden... ...dat ik dan als heilige de heilige word, ...weet je, echt uh, ga naast hem zitten... Uh, ...en aan de rechterkant van hem, van Yeshua zitten... ...weet je zo, dat soort, dat soort waanzin... ...maar elke keer stuk, stukje, stukje bij stukje gered worden... ...maar dat is in andere, is er zijn allerlei mensen verschillend... ...de ene die zegt... ...ik wil niet werken zo, so ik wil alleen maar werken... ...alleen ga ik echt werken als ik dan voor iets dat ik dan in één keer twee miljoen, vijf miljoen euro kan verdienen, oh, dat ga ik dan werken. Dan ga ik, maar, maar kleine voor kleine dat ga ik niet eens werken. Ja, liggen op mijn achterste, ik ga niet dat niet doen. Precies hetzelfde ook een mens in het geestelijke werk, die zegt nou, oh, als ik zou zien een wonder, laat mij een wonder zien van schoen. dan zal ik in hem geloven. Ja, wat, wat ze hadden gezegd aan hem toen hij op de kruis was. Wat hadden ze hem gezegd, die ja, voorbijgangers? Nou, red jezelf nou van je kruis, dan zullen wij geloven in jou. Ja, maar je kan jezelf niet redden. Jezus heeft het ook laten zien. Aan de hele wereld, voor één keer en voor altijd. Dat ik mijn kruis is, betekent jij binnen jezelf moet je jezelf kruisen. Niet van buiten, van buiten. Ook ik wil niet gered worden van buiten, maar alleen van binnen word ik gered, ik laat je ook zien, dat jij ook, jij van je kruis, uh, niet afkomt, ja, dat jij moet ook blijven, jouw uh, jou kruis, uh, uh, jezelf te laten kruisen van binnen, en daaruit kan je wel komen in de hemel, en dan kan je wel gered worden, niet van buiten, ik was niet gered van buiten, op mijn kruis, Precies, als je van buiten gered wordt, blijf je in je sores. Dat is juist wat, wat Yeshua had gezegd tegen Petrus. Herinner je? Petrus had gezegd: oh, God verhoeden, meester, dat jij van ons weggenomen zal worden. Herinner je dat jij, over, dat jij, ook, dat jij dood zou gaan? Nee, wat, jij, dat mag dat niet. Wat had Yeshua wat had tegen hem gezegd? Ga weg van mij, Satan. Deelik, want jij denkt alleen aan de materiële dingen. Ja? Want de redding komt alleen van binnen. En als je dat echt doordrongen wordt, dagelijks, steeds denk eraan dat alleen van binnen graven in jezelf. Eigenlijk niet bang zijn, natuurlijk is het verschrikking om dat graven in jezelf. Want hoe meer graven je van binnen, hoe meer zie je daaronder. Lijkt wel in jouw ogen, in, want die klip, uh, in de die komen ook eruit. Maar samen met die klipoot, als je dat zuivert, komt ook de zuivere water. Zo dus, so komen we tot de bron van ons, is voor ons bestaan, wanneer we graven in onszelf, in de naam van Yeshua, verbonden worden, graven, graven, graven, en dan opeens, totdat het helemaal gaat, borrelen binnen jezelf daaronder, dat uh, geen keer neemt, dat dat bruisende. Dat zuiver water, wat van, de, van onder gaat bruisen, van onder en van boven, dan, dat is dan de redende, eh, het eeuwige leven, dat in ons, helemaal zich zal gaan manifesteren, voor altijd. Maar altijd van binnen, onthoud het erg goed, alleen van binnen, en niet een dood geloof, niet een geloof, dat men een keertje dat aangeleerd had, zo Ja, ik geloof dat, zo aangeleerd had en dan ben ik, ben ik klaar, net zoals nee, met het, uh, je, kan, je stopt toch niet jouw vinger in meer in een, in, een vuur, in een vuur, ja, je weet het wel, ja, ik, je weet het, dat, dat als je dat stopt in een vuur, jouw vinger, dan word je, dan uh, en, uh, brand, je, brand je, ja, verbrand je jouw vinger, precies hetzelfde is met het met geloof, ik heb een keer dat al aangeleerd, en geloof, en dan is het voor mij, is het duidelijk, nee, het geloof moet zijn elk moment. Let op. Elk moment weer nieuwe. Zochtend zei ik op. Denk je dat mijn gisteren, dat mijn kabbalah van gisteren mij vandaag, de volgende dag zal redden? Absoluut niet. Ik reken, of laten we het zeggen zo. Ik reken niet op mijn kabbalah, wat mijn studie, wat ik gedaan had gisteren. Ik reken ook niet op mijn, wat ik gisteren heb van redding ontvangen van Yeshua. Vandaag is een nieuwe dag ik moet weer als pasgeborene, als nieuwe mens, als, moet ik dan weer krachten opdoen, om het geloof weer, levend te houden, vragen weer vandaag, weer vragen, en ontvangen, vragen en ontvangen, levend geloof, Deel, om van binnen weer een stukje, reding te ontvangen, altijd van binnen, weet goed dat niets komt van buiten, als je van binnen niet, dat uh, zelf bewerkstelligt. Samen met Jeshua verbonden aan Jeshua, Dan zal je elke, elk orgaan zal je kunnen strekken. En zal genezen worden. Zowel binnen organen. Dat zijn onze kilim. Als ook buiten. En ik zeg het ook wat ik meen ook. Ook van buiten zal je ook dan geweldige wonders zien. En uh, ja of niet, maar ik zei, kijk, kijk naar mijn vrouw. Ook van buitenkant, als je geneest jezelf laat genezen, jezelf van binnen, zul je zien dat ook buitenkant, ook buiten dingen veranderen. Gewoon overeenkomstig. Uh, in verhouding, verhouding uh, proportioneel, evenredig, of zelfs in de geometrische progressie, zelfs veel meer in kracht, in dezelfde mate waarin je corrigeert jezelf het innerlijke, het innerlijke corrigeert, precies hetzelfde gebeurt er ook met jouw uiterlijke. Maar het is dan consequentie, dat is niet belangrijk. Je moet niet kijken, niet zoeken naar de uiterlijke veranderingen, maar de innerlijke veranderingen, en dan als. Gevolg van de innerlijke reding ontvang je ook de reding van.